Marix uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Over een uur is de brexit een feit en heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Op dit moment spreekt premier Johnson het land toe. Voor het parlementsgebouw in Londen verzamelen zich voorstanders... die het verlaten van de Europese Unie gaan vieren. Er worden tegen de 20.000 mensen verwacht. Er is ook een lichtvoorstelling met een aftelmoment richting middernacht. Die voorstelling wordt geprojecteerd op Downing Street 10, de ambtswoning van de premier... Nog eens 50 Turkse asielzoekers mogen in Nederland blijven omdat hun dossiers mogelijk in handen zijn van de Turkse regering. Dat laat staatssecretaris Broekers weten aan de Tweede Kamer. Erik kregen om dezelfde reden al 10 Turken asiel. Hun gegevens zijn mogelijk buitgemaakt door de Turkse autoriteiten omdat een Turkse vertrouwenspersoon die werkt voor de IND in Turkije was opgepakt. Het Rode Kruis heeft bijna 1 miljoen euro uit zijn noodfonds vrijgemaakt... voor de wereldwijde hulpverlening rond het coronavirus. De organisatie gaat specialisten sturen naar landen... waar de kans op verspreiding van het virus het grootst is. Een pandemie van het coronavirus is een reële dreiging... en moet niet onderschat worden, zegt het hoofdgezondheidszorg... bij het Internationale Rode Kruis. Bij een steekpartij vlakbij een middelbare school in Ridderkerk is vanmiddag een jongen zwaar gewond geraakt. De politie heeft een jongen van 13 aangehouden. Het 16-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldde daarna dat hij vecht voor zijn leven. In de eredivisie heeft AZ in eigen huis RKC Waalwijk met 4-0 verslagen. Idrisi scoorde twee keer, Boadou en Stenks ieder één keer. De club uit Alkmaar is nu in punten weer op gelijke hoogte gekomen met koploper Ajax dat zondag tegen PSV speelt. Het weer. Vannacht blijft het regenachtig. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen bijna eerst overal regen. Later op de meeste plaatsen droog... met in de middag in het westen ook kans op wat zon. Het blijft zacht met maximaal rond 11 graden. Pas vanaf dinsdag wordt het wat kouder en minder nat. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files...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 Zonder meer de Two Sisters en de B-Boys Beware. En daarvan de Clubmix. En zoals ik al eens eerder heb gezegd, ik ben nog steeds op zoek naar een uh, mooie cd-versie ervan. Inmiddels uh, ben ik wel inbezit van een LP-versie, maar nog niet de cd-versie. En uh, ik weet bijna zeker dat hij ergens moet zijn. Ergens op de wereld. Tweede plaats, kijk nog even op het forum. Zag ik uh, aanstaan, Aan ah, is ook weer van de partij. Hé, hey, mooi man dat je er weer bij bent. Hij zegt uh, fijn weekend allemaal. En hij wil graag een plaat horen van, uh, ja, Tom Brown. Die is uiteraard bekend van de grote hit Thunking for Jamaica uit 1980. En dat nummer is destijds opgedragen aan de gelijknamige New Yorkse wijk. En is afkomstig van het uh, extreem succesvolle album Love Approach. Naast Brown waren hier onder andere op te horen Marks Miller, Bobby Brown. Bernard Wright, Buddy Williams, Crusher Bennett, Dave Crushing en natuurlijk Tony Smith. Met, bekend als Thomasin Carolyn Smith, helaas deze week op 28 januari is ze overleden. De Dame heeft uh, met vele jazzartiesten samengewerkt, ook met onder andere Stephanie Mills en uh, James Ingram, helaas. Uh, op haar Facebook-pagina is gemeld dat ze helaas is overleden en ja, doodsoorzaak weet niemand. Oh oh, oh de 80e jaren waarvan je denkt van uh, nou, het wordt wel eens tijd. Het wordt wel eens tijd voor een, uh, een nieuwe een nieuw album. We gaan daarna eens uh, naar op zoek kijken wat de beste man is uh, doet uh, vandaag de dag. Glenn Jones, Do You Love Me? Nee, Do You Love The One You're With? Ik moet het wel goed zeggen. En daarvoor die plaat van uh, The Good Girls, Can You Keep Him? Kijk even op de klok, even snel. 7 voor half 12 alweer. Uh, ja, dat gaat hard. Dan gaan we bijna het laatste half uurtje in. Mocht je nog een beplaat willen horen, dan uh, ken je het adres. Dansradio.in Ook voor de mensen die bij CFM luisteren. Dansradio.in Daar kan je je verzoekje achterlaten. En dan draaien we nog even voor je. Leuke plaat nu. The Real People. Met Michelle Paris. I want to thank you. A latitude when you're out there working on your attitude, very sexy, a little shot, whatever's gonna get you by guy, dig a new cachet, a new sachet, and maybe we'll go all the way, all the way to the top or to the very Shape, and maybe we'll go all the way, all the way to the top, but to the very tippy, tippy top. De Misha Paris, I want to thank you. Gevolgd door deze dame, Shaka Khan. Crash Groove, Can't Stop the Street, uit 1985. Ik werd uitgebracht in verband met de gelijknamige film. Crash Groove. Ik heb mezelf nog niet gezien, maar het moet volgens mij wel een leuke, leuke film zijn. Die, Chaka Khan, die uh, was uh, een aantal jaren terug nog op uh, het North Street Jazz Festival. Dat overigens dit jaar natuurlijk weer gehouden wordt. Namelijk op donderdag 9 juli, vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli. En er staan weer een aantal uh, grote artiesten. De opening wordt in ieder geval gedaan door John Lennon. Uh, ik zie staan op vrijdag bijvoorbeeld dat daar aanwezig is George Benson, Jill Scott. Ja, ook Lionel Richie is van de partij. Op zaterdag zie ik hier wel staan Diana Ross. Die is van de week geloof ik toegevoegd. Ja, en vergeet de zondag niet. Want ook zondag is het, 12 juli. Nou, Daar is onder andere bij Alicia Keys. Leuke dame. Ooit mocht ik haar eens ontmoeten. En uh, heb ik een deel van de, haar concert bij mogen wonen. In Amsterdam was dat nog. Even kijken wie we zondag meer. Herbie Hancock. Ook van de partij. Nieuw Cool Collective. Cool. Ja, wat, ik moet het even goed zeggen. Nieuw Cool Collective. Die is ook van de, van de partij. Dus uh, dat is allemaal vanaf uh, vrijdag uh, 10 juli. De opening is op uh, 9 juli. Vrijdag 10 juli of zo begint het. En uh, duurt dan door tot uh, 12 juli. Dus uh, als je nog kaarten kan krijgen, dan uh, zou ik. Uh... Zou kunnen heen gaan. Je kan een keuze maken tussen eens van die dagen. Of je doet gewoon alle dagen. Dan ben je even bezig. Maar denk erom dat je een paar mooie artiesten voorbij ziet komen. We waren net die 85. Dat blijven we nog even. Met 3D. De Tommy Boy Mega Mix. just more redneck games.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 A man throwing down. Afkomstig van, van zijn album uit 1987. En daarna heeft hij ook nog een album uitgebracht, This is Your Night 1991. Ook daar heb ik wel eens een track van gedraaid. Dit man hoorde je One Track Mind. En daarvoor die lange megamix van Tommy Boy. En uh, ja, van de formatie 3D uit 1985. En nu, ja nu, Beverly Nights and the Flavor of the Old School. ...met uh, Flavor of the Old School... Na 1995... ...maar vervolgens... ...A+, featuring Casual... ...en A Beautiful Feet. En daarmee komen we weer aan het einde... ...van deze aflevering van, van Leo Late Nights. En uh, we hebben het weekend geopend... ...op deze vrijdagavond, 31 januari. Zo direct na 12... ...gaan we naar 1 februari. En dan is het weekend, jawel. Wat zeg it up, cool school... Zaterdag is het nog een beetje rustig met de programmering. Wellicht uh, wordt dat nog wat beter. Zaterdagavond, bijvoorbeeld. En anders wel de zondag. Zondag, natuurlijk, de Classic Sunday. Die begint weer om 10 uur ochtends. En die duurt weer tot uh, middernacht. Wat mij betreft, het een goed weekend. Uh, dit programma is weer terug te beluisteren via Mixcloud van uh, Dance Radio of Mixcloud via DJ Frank van Leeuwen. En daar vind je ze allemaal terug. En nog veel meer. Gaan we voor de gein eens kijken. Platsplats, Cool Schooled en My Girl. Ik spreek je graag volgende week. Goed weekend, hoi. Girl. She has to be from out of this world The girls all. It's about as far as get into the You got not my girl, she wants to make a new world you, on the spring. Talk about love, but we all could use a bit more of. You, so you see what I'm saying? It's not about the games that she could be playing. You, you, you. She's a real knockout with the right attitude. Keep me here forever in the mood.